9 uur. Jobboot met het Nationaal. Van twee van de moordterroristen die zichzelf vorige week vrijdag opliezen bij het voetbalstadion in Parijs, zijn begin oktober vingerafdrukken afgenomen terwijl ze door Griekenland reisden. Dat zegt een openbaar aanklager van de Franse justitie. Kort na de aanslagen werd al bekend dat er een paspoort was gevonden van een Syriër... die via het Griekse eiland Leros de EU, was binnengekomen. Bij de politieactie tegen terroristen in de Parijse voorstad Saint-Denis zijn geen twee, maar drie doden gevallen... In de puinhopen van het appartementencomplex is een derde lijk gevonden. Het is nog niet duidelijk of het om een man of een vrouw gaat. Klanten van KPN zullen de komende uren nog last hebben van een storing met interactieve tv. Een woordvoerder zegt dat monteurs hard werken om de problemen op te lossen. De aansluiting van klanten op interactieve tv gebeurt in fasen. Door de storing was ook internet en bellen bij KPN een groot deel van de dag niet mogelijk. De oorzaak is nog niet bekend. Ook de Belastingdienst kampte met een storing die had niets te maken met de problemen bij KPN. Daardoor kon de Belastingdienst vandaag een deel van de toeslagen niet uitkeren. Van de 7 miljoen betalingen is 1,2 miljoen niet overgemaakt. Dat gebeurt maandag, zegt de Belastingdienst. Het aandeel ABN AMRO heeft een goede start gemaakt op de beurs in Amsterdam. Vanmorgen begon na acht jaar de handel weer in aandelen van de bank... nadat topman Zalm op de Amsterdamse beurs op de gong had geslagen. Het aandeel ABN AMRO noteerde bij sluiting van de beurs een winst van 3,4 en eindigde op 18,35 euro. De introductieprijs was vastgesteld op 17,75 euro. Tesla roept wereldwijd 90.000 auto's terug. Het gaat om alle Models S van de fabrikant van elektrische auto's. Tesla gaat de veiligheidsgordels controleren... nadat bij één klant een gordel is losgekomen. De Model S is veruit de meest verkochte auto van Tesla. Een klant van Tesla in Europa had bij het bedrijf aangegeven... dat haar gordel losgoot toen ze zich omdraaide... om met passagiers achterin te praten. Ze raakte niet gewond. Het is de grootste terugroepactie tot nu toe voor Tesla.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 The lyrics will flow, yo, for the words I speak. Rap is weak, so I teach and I read. Is the crew you're here? Yeah, the of bomb I just won't bear. Back to reacting, enough is enough. Let me ask you a question: What time is love? Exaggerate, I devastate We had to pass the pyramid blaster The jams are here, it's what you've been after I make you shake to, break you, take to. Right in the path of what they call the moo-moo K.O.S., boy, we come rough Bring the break, what time is love? Time is love.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 te hier in mijn armen wat die een... zich 来 We're